Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Ho, ho. Jelle Visser met het NOS-journaal. Farmers Defence Force betreurt het als mensen gekwetst zijn... door een opmerking van voorman Mark van den Oever... maar neemt de uitspraken niet terug. Bij een debat vrijdag in de Brabantse Provinciale Staten... vergeleek hij de behandeling van boeren... met de situatie van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Van den Oever zei dat we 75 jaar geleden hebben gezien... waar het decimeren van een kleine bevolkingsgroep toe leidt. Farmers Defense Force vindt dat sommige vergelijkingen van toepassing zijn... en zorgelijke overeenkomsten vertonen. Op de klimaattop in Madrid is tot diep in de nacht onderhandeld... over aanscherping van de wereldwijde klimaatplannen. De top, met 200 deelnemende landen, duurde officieel tot vrijdag... maar er wordt doorgepraat in de hoop dat er toch concrete resultaten worden bereikt. Afgelopen nacht riep de voorzitter van de klimaattop de deelnemers op flexibel te zijn... en te streven naar ambitieuze afspraken over CO2-reductie. Of er vandaag een slotverklaring komt, is niet duidelijk. Nieuwe Chinese importheffingen op goederen uit de Verenigde Staten zijn opgeschort. De importheffingen van 5 en 10 procent op onder meer mais, tarven en Amerikaanse auto's zouden vandaag ingaan. Maar vrijdag bereikten China en de VS overeenstemming over afkoeling van de handelsoorlog. Verschillende andere importheffingen verdwijnen vooralsnog niet. De afspraak is dat president Trump nieuwe importheffingen afblaast... en een deel van eerder ingevoerde heffingen gaat verlagen. Informatie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst over een aantal Turkse asielzoekers... is mogelijk in handen gevallen van de Turkse autoriteiten. De IND heeft hen daarom een verblijfsvergunning gegeven...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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. ZFM ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM Met men nu ZFM Jazz You take some skins Jazz begins And you take a bass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 It's jazz. Yes. Want dit is Stierfemd yes, Jazz, De zondagse wekker op de Zandvoortse Radio. Vandaag gepresenteerd door Peter Den Boer en Tom Hendricks. Peter, wat leuk dat ik weer even hier gast mocht zijn bij jou. Welkom. En uh, ik weet bij al dat het uh, een uh, goed gevulde en interessante uitzending wordt. Laten we het hopen. ja. Uh, midden jaren negentig uh, kwam ik via Hans Sandbergen in het jazzteam yes team. En daar heb ik eigenlijk ruim 16 jaar dienst uh, deel van uitgemaakt. En persoonlijk vond ik mijn entree nogal brutaal. Namelijk met een 15 minuten durende uitvoering van het overbekende Stardust. Gespeeld door een van de beste combos van Lionel Hampton. Verder bestaan uit Willy Smith, Altsax, Charlie Severs, Trompet de jammende Slim Stewart op bas, Barney Kessel gitaar, Tommy Tad piano, Corky Kokorin op de noor en Lee Young, het broertje van Lester, op de drums. Een lijfname uit 1947 en dat klonk toen zo. Thank <laughs> you. Nou, oh, uh, uh, dat was uh, een prachtige uh, introductie. Dat is een mooie binnenkomen. Een mooie binnenkomen, heerlijk. En uh, de, de, wat opvalt is de rust die het orkest uitstraalt. En iedereen wacht op zijn beurt en niemand uh, vangt de vliegen af bij elkaar. En de melodie blijft herkenbaar. Dat, is, uh, dat kun je tegenwoordig vaak niet horen. Nee, nee, nee, nee. Dat er gewoon op los wordt geïmproviseerd. Uh, Luisteraars, wij hebben... Uh, uh, wij, dat zijn Tom Hendricks en ik... hebben uh, afgesproken dat wij dit programma vandaag... larderen met kerstsongs... Uh, gespeeld door jazzmuzikanten. Want het is uh, een van de weinige keren in het jaar... dat we dat kunnen laten horen. En wat ons uh, opvalt... is dat alle grote jongens, nagenoeg alle grote jongens... alle beroemde jazzmuzikanten... Oude stijl, heel modern. Iedereen, jong en oud. Zich allemaal hebben laten verleiden in de loop van de geschiedenis tot het maken van jazzplaten. Ik denk dat het meer was om wat centjes te verdienen. Oké, okay, maar ze hebben het gedaan. Ze hebben het ja? gedaan ja. Of ze konden niet achterblijven of ze wilden centjes verdienen. Ik uh, heb op de draaitafel nu uh, de zanger Harry Connick liggen. Uh, die heeft natuurlijk ook een kerstcd uitgebracht. En wij gaan luisteren naar uh, de zijn vertolking van het stuk What Are You Doing? New Year's Eve. Maybe it's much too early in the game. Ah, but I thought I'd ask you just the same What are you doing? Exactly twelve o'clock that night, welcoming in the new year. thousand invitations you receive Ah, but in case I stand one little chance Here comes the jackpot question in advance What are you doing? De reden waarom ik al meer dan 25 jaar in Zandvoort woon, is de nabijheid van de zee. Vanuit mijn huis kijk ik elke dag vele malen naar dit bewegende schilderij, eb en vloed. Soms lief het zand kussend, dan weer beukend en rauw. Robert Maxwell componeerde er in 1953 een song over en die kent vele uitvoeringen. En de mooiste vind ik die van het befaamde Nederlandse hardbop-combo de Houdini's. Ten tijde van deze opname bestaan uit... Ancelo Verploegen Trompet, Rolf Delfos Alt en Sopraan... Boris van der Lek Tenor, Erwin Hoorweg Piano... Marius Beets Bas en Bram Weiland Drums. Een opname uit 1993, maar nog ijzersterk. Ebtijd. Nederlandse jongens, grote klassen. Ja. Over grote klassen gesproken. Uh, ik ga nu iets laten horen van de meester zelf... meneer Jimmy Smith op het Hemmendorgel. En uh, ik wil eigenlijk laten horen... hoe je van een redelijk simpel, ordinair... zullen we maar zeggen, nummer als Jingle Bells... het zijn maar een paar akkoorden nummer... Uh, hoe je daar een fantastische uitvoering van kan maken. Het is Jimmy Smith. Oud, hè? Het is al uit de 18e eeuw. Is het nummer. Ja, ja, nou, maar uh, hij maakt er iets eigen thuis van. Jingle bells, Jimmy Smith. Zo simpel kan het gaan. Ja, prachtig. Ja, zeiden het al, alle grote in de jazz hebben zich ooit vergooid aan het opnemen van kerstmuziek. En dan wel uitgevoerd in hun eigen stijl. En een mooie vind ik het lied, Merry Christmas Baby, klinkend in het rauwe stemgeluid van de koning van de blues, B.B. King. Ja, dat gaat even anders worden. We gaan het nog een keer proberen. Ah, mm. dat blijft verrassend. Nou, dat, uh, dat gaat er niet worden. Nou, dan heb ik hier uh, een, een andere manier. Nummer 5. Dat is ook een heel grote. En uh, dat is namelijk uh, de akadonese Johnny Meijer. Die had in Amerika schadrijk kunnen worden. Maar ja, het was een ras-echte ras, ras Amsterdammer. En hij durfde de avontuur niet aan, want het was als de dood voor Heimwee. Bang voor uh, het kwijtraken van zijn stad en de Jordaan. Hm. Al in de jaren 50 uh, trad hij uh, veelvuldig op in het buitenland. Maar altijd op zo'n afstand dat hij weer snel thuis kon zijn. Hij werd twee keer wereldkampioen op de accordeon in 1953 en 1954. Maar naast de Jordaanse meezingen speelde hij ook snelle swingnummers, Roemeense muziek en klassiek. En hij werd wereldbekend erkend als een virtuoos jazzaccordeonist. We gaan eens even naar hem luisteren: bijgestaan door gitarist Eddie Esser, vibrafonist Carl Schulze, bassist Rob Langerijs en drummer Evert Overweg. Is hier. Johnny Meyer met please don't talk about me when I'm gone. Tony Meijer, dat uh, is uh, onmiskenbaar boven alles uit klinkend. Please don't talk about me. We gaan nu naar de romantic, romantic male vocal Billy Eckstein, Christmas Eve. There's a candle in the window, there's a legend we believe, Santa hears our plea, you can bet that he wouldn't miss a Christmas Eve. There's a stocking On the fireplace There are presents To receive And there's Mistletoe Where each Romeo Steals a kiss On Christmas Eve In the corner table Underneath a shining star Love should never leave. We'd be doing right if we made each night more like Christmas. Eve. Nou zoeter kan het niet, maar het uh, blijft een hele mooie warme stem, Billy Eckstein. Uh, de keuze van vandaag, uh, luisteraars, om uh, met z'n tweeën uh, dit programma te presenteren. En uh, dat te doen zoals uh, muzikanten op het podium dat ook graag doen... Uh, is de volgende. Wij hebben uh, contact met elkaar gehad, Tom Hendricks en ik. En uh, we hebben afgesproken dat wij allebei uit onze platenkast... de mooie, relevante nummers halen. En dat we dan kijken in hoeverre uh, dit programma... Uh, kan worden samengesteld met nummers die op elkaar aansluiten. Nou ja, ik gooi er dan ook maar even een kerstzong tegenaan. Charlie Parker, die virtuoze altspeler die eronder onderging aan drank en drugs... kon ook wel een zakcentje verdienen. En hij dook dus ook de opnamestudio in om wat kerstmuziek op te nemen. De Bird, een van de uitvinders van de Bebop... zag meer in witte drugs dan in witte sneeuw... en werd niet ouder dan 34 jaar. Hier is hij door in White Christmas... Oh, oh, oh, Maar ja, dat doen we erbij. Uh, het kan. En uh, steeds als ik dan uh, dit hoor... dan denk ik, deze man was wel zijn tijd ver vooruit in die periode. We gaan nu naar het uh, trio van Stephen Skageri. Piano John Lockwood op de bas. En Colin Bailey op het slagwerk. Een echt kerstnummer. Angels We Have Heard On High. Je ziet er alweer bijna op, Peter. Ja. <coughs> Ik ben er schor van. Uh, we gaan er even uit. En we komen na het 11 weer terug. Met uh, een hele bekende band. Een heel bekend nummer. Woody Herman met Four Brothers.